Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Brievenbuspost wordt vanaf volgend jaar onbetrouwbaarder. Dat zegt de toezichthouder. Het plan is dat PostNL vanaf volgend jaar twee dagen mag doen... over het bezorgen van je brieven in plaats van één dag. De toezichthouder is daarom eens gaan rekenen, zegt economieredacteur Ruben Eg. En wat blijkt dat dan volgend jaar, ook omdat de bezorging om de dag gaat... het zorgt dat één op de tien brieven na vier, zes of acht dagen gaat... En al vanaf 2027, omdat er dan nog maar twee keer per week een brievenbus, een, een postbode bij je in de straat komt... dan kleppen die bus nog maar twee keer per week. En dan kan het wel eens, als ik jou een verjaardagskaart stuurt, zes of negen dagen later aankomen. De toezichthouder zegt ook dat dit helemaal niet mag, volgens de Europese eisen voor postbezorging. In Duitsland is een veiling met spullen en documenten... van holocaustslachtoffers en daders geannuleerd. Er zouden onder meer gedragen jodensterren... en aantekeningen van een Auschwitz-commandant onder de hamer gaan. De Poolse regering, experts en slachtoffers waren er boos over. Die vinden dat, het niet, dat er geen geld mag worden verdiend... met het lijden uit de oorlog, zegt consument Gimbalduk. Zij stellen voor dat die persoonlijke objecten en documenten... naar het nabestaanden gaan. En als dat niet kan, dan naar een archief of tentoongesteld wordt... in het museum, maar in ieder geval dus niet in een particuliere handen en ook niet voor commercieel gewin. In Den Haag is een grote kastanjeboom op de Deense ambassade gevallen. De straat is afgezet en de boom, die tegen de gevel van het gebouw ligt... wordt weggehaald door een sloopbedrijf. En op het strand van Tessel is een levende bruinvis gevonden. Dat is opvallend voor deze tijd van het jaar. Normaal spoelen ze vooral aan tussen januari en april. Maar het afgelopen jaar was het opvallend rustig. Dier wordt opgevangen en onderzocht. Meestal zijn bruinvissen die aanspoelen op het strand ziek. Het weer, een paar buien, maar ook aardig wat zon. Al blijft het een stuk frisser dan de afgelopen weken. Maximaal 8 graden vandaag. Vandaag, vanavond en morgen zijn er weer wat buien. En ook morgen wordt het een graad of 8. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint langzaam maar zeker op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je nu ruim 5 minuten oponthoud voor Roelofaar Sveen.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 Never meant to call, call you in pain I'm the one who wants that love you like me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 Ik hou hard hard vast. Maar goed, we gaan hem wel eventjes bellen zodanig. Na deze van de Jabro and People uit de jaren 80... I wouldn't lie to you... En People uit de jaren 80, Die ethisch, een uh, lekkere ethisch klassieker. En uh, I wouldn't lie to you. Ja, Piet. Ja. Ja, hoe gaat het, uh, hoe gaat het daar? Heb jij ook uh, de zak van Sinterklaas bij je, toevallig? Of niet? Volgens mij heb ik 11 Sinterklaas bij me hier, die in het veld staan. Oh. En we zitten in de 87e minuut en het geschiedenis is echt...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 We zitten nog in de aanvalvak, uh, zeg maar. Dan gaat hij over rechts. Dan gaat een speler van Het gaat redelijk door. Breekt door. Voorzet. Oh, nee, uh, komt hij. Nee. Oh, Die oh, oh. uh. spelers zie ik zelf nog niet eerder in voetballen. Die komen zo uit het onder de 23 vandaan. Wat ik de naam ook niet allemaal paraat heb nog. We zitten nog steeds op de, in, in de aanval. Hij is ingegooid kort ingehouden. buiten positie ongeveer. gaat hij weer. Nee, nee, En daar komen ze weer. Kast hem. Nee, onderbroken. Dani Kiergot pakt de bal. Lucky. En een hele verre bal, maar die zal wel over de zijlijn gaan, denk ik. Nou, Piet. Nee. Ja, het is, uh, het is niet anders. Het is troosteloos vandaag en ik, ik schaam me voor deze prestatie. schijnt zich, vind je het ook genoeg? Dus hij fluit af, het is 10-0 geworden zeg het is echt verschrikkelijk. Oké, okay, nou, dank u wel in ieder geval voor je, voor je tijd daar. Uh, ja, okay. Laat hopen op de volgende wedstrijd dat het weer wat volgende, beter gaat. Kijk wat die Sinterklaas om gaat morgen. Zou, nou, zeker weten. Wordt spannend, hoor. Word jij mee naar, naar Spanje genomen? Weet je daar wat van? Ik heb er ik mee te maken. Ik doe alleen mijn best. <laughs> ja, ja. Nee, maar dat ze iedereen mee naar uh, Spanje nemen. Het is wel lekker, ja, ja. trouwens. Mooi weer ja, ja. Uh, daar. Ja. Dat is zo, ja. Ik geniet er ook graag daar. Oké, okay. okay, okay, dankjewel. Hè. Tot volgende week. Hoi. 10-0, ja, dat is uh, echt uh, niet best. kunnen niks aan veranderen. Heel veel uh, geblesseerd, en dat is uh, met name wel uh, de oorzaak uh, van uh, deze afslachting, of zo kunnen we het wel noemen, daar in Kastricum. Hier is Eric Clapton, mooie muziek zo op de zaterdagmiddag. It maken reach the stun for one down for you Shining on my heart So you could see the truth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 Ja, en, en verder lekker om naar te luisteren en dan al die kerstfilms op tv, dus dat is uh, de, de, wel een hele groeien Ja, daar zijn we nou al klaar mee. In de kerst uh, is uh, pas over een maand uh, ruim. Ja, kansloos. Ja, kansloos. Nou ja, hoe, hoe zit het met de, de racerij? Heb jij uh, nog nieuwtjes die de afgelopen week opgevallen zijn? Nou ja, een van de nieuws is uh, op het toonblik. En die gaat dadelijk verstanden. Dat Rocco Coronel, nou dat is de zoon van natuurlijk. En ja. uh, die rijdt uh, vandaag zijn eerste Formule 4-wedstrijd voor het Spaanse kampioenschap in uh, Barcelona. Ah, kijk. Kijk, dat is mooi, hè? Dat en, uh, is zeker uit... mooi.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 Ja toch? Ja. Lekker boeien. Moet ook wel kunnen. Zeker dus, weten. Uh, nou, hey, ja. Ja, voor de, de Formule 1, uh, ja, eerst uh, vorige week, de prestatie van Max. Ja, geweldig. Briljant, je hè?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 En uh, ook goed sorry, wat ik dit weekend zeg, dat ook de mensen onder meem ook uh, redelijk tegengas geven als ze het niet met hem mens zijn. Dat is ook heel erg goed natuurlijk hè? Om, ja. Uh, uh, Dus ja, ik heb wel zoiets van, uh, uh, la laat lekker doorgaan. Uh, volgend jaar wordt natuurlijk een heel ander jaar hè? Uh, We weten helemaal niks hè, voor volgend jaar. Die waren zoveel anders worden. Het is, uh, het is een hele lijst van uh, veranderingen. Uh, ja, dus... Wat er volgend jaar gaat gebeuren, we gaan het wel zien. We, uh, maar we weten super. wel hoe uh, de groene sauber uh, er volgend jaar uit gaat uh, zien ja. natuurlijk. Ik vind hem saai. Ik ook. <laughs> Dat heb ik nou ook. <laughs> ja, het ja, enige herkenbaar is die, uh, die ringen van Audi op, uh, op ja, maar, de voorkant. Even, even eerlijk, maar, uh, we hebben het over Audi. En uh, wees nou even eerlijk, in elke Audi in heel Nederland rijden alleen maar saaie mensen. Klaar. Dus dan kan je ook niet verwachten dat zo'n team een heel uh, spontane auto qua uh, kleurstelling gaat neerzetten. Nee, dat is ook, dat is ook zo. zijn wel nou, snel auto's, zijn <laughs> wel snel. Audi's... Uh... En, en goede auto's, maar jongens, het is dit gewoon echt gewoon... Helemaal niks, geen sjeugigheid in, zo'n ding. hoorg van auto, ja. Ja, ja. Wij zeggen het gewoon op de radio en het is ook zo, dus... Toe. Toe. Nou, ik zeg gewoon op de radio. Ja. Als ik aangevallen word op de, op de straat door een Audi rijden... niet meer van de baan of rijd, het is biezo, maar ik heb er nooit wat mee gehad. En eh, <laughs> vaak ook de mensen die erin zitten... Nee, nee, uh, sorry, het, zijn, het kunnen de liefste mensen van de hele wereld zijn... maar je rijdt een Audi. En ik, en ik wilde <h Kan> nog wel een Audi kopen, oh god... <het> Nou, nou ja, ik hoop dan wel een goeie. <lacht> is, is ja, zo'n so, so, RS5 of zo, uh, wat is dat? Ja, sorry, dat is goed, dat ja. is goed. Dat okay. mag okay. toch. Uh. Ja, nou ja, maar uh, ja, de layout uh, is uh, bekend van uh, Audi, we ja. zijn er allebei niet, uh, niet uh, weg van. Nou hoorde ik ook dat de auto's verplicht worden dat ze voor minimaal de helft geverfd zijn.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 Wauw, dat, ja, dat, dat verwacht je is. helemaal niet. Nee, maar dat is gewoon wel zo. En, uh, de, dus daarom zeggen ze gewoon, uh, en de FIA heeft gewoon gezegd, ja joh, het ziet er gewoon niet uit. En uh, Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het nou niet de mooiste, spannende kleur, kleurstelling in de wereld dat er tegenwoordig ontrijdt. Nee, dus, uh, nee, zeker niet, zeker niet. Yeah? En, uh, nee. Dus uh, ze gaan nu gewoon zeggen, joh, we moeten minimaal dat er een, een verf op uh, en, uh, en klaar. En uh, ze, ja, je bekijkt wat je doet, maar uh, zoveel procent van de auto moet gewoon een kleurtje.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 Grote onzin. Nu, uh, uh, ik, ben, ik ben zelfs altijd op voorstander geweest, Want je kunt dit dus op een tank helemaal uitrijden, geef die jongens harde banden mee, mee. wij gaan van stoppen rijden, we gaan je helemaal lekker rijden. Doei, en veel plezier ermee. Kan ook, ja. Uh, dat kan ook, hè. Ja. Dat, dat, dat gebeurde vroeger ook, hè. Vroeger hadden ze we gewoon een setje banden. En ik kan me van Zandvoort heel erg goed herinneren, dat wij achter dan de binnenwagen stonden op het perro, en tijdens de wedstrijd stonden de monteurs al de vrachtwagens te laaien. <laughs>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 In ja, ja. plaats van uh, de kleine auto's. En dat deden ze dan omdat de auto's dicht achter elkaar uh, konden rijden. Dat is ook een tijdje is dat redelijk uh, goed gegaan. En op een gegeven moment zie je weer dat, uh, dat het toch een uh, probleem uh, oplevert. Ja, maar heb je wel zo'n Formule 1 tegenwoordig in de tafel zien hangen?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 Dat betekent dat die auto's op de rechterhanden veel harder gaan lopen... Uh, maar in de bochten veel langzamer. En uh, Dus je krijgt ook weer gewoon dat je er toch wel uiteindelijk... makkelijker gaan, kan gaan uitremmen en in de bochten gewoon met veel glijden en uh, toestand... Uh, misschien iemand voorbij kan komen. En dus zou dat uh, ook betekenen dat ze op een gegeven moment uh, de DRS-zones uh, gaan afschaffen? Ik zou het nog horen vertellen, de hele DRS die wordt afgeschaft. Oh, die wordt al afgeschaft? Dus die wordt afgeschaft. Oh, Oké, okay. volgend jaar al. Uh,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 Ah, dus, oké. Okay. Okay. Dus, uh, dus dan kunnen ze gewoon zelf uh, bepalen wanneer ze het uh, willen inzetten? Ja, ze kunnen ze zelf gaan bepalen wanneer ze het inzetten. En ik, ik verwacht wel dat gewoon de auto's, uh, die rijders gaan het niet makkelijk krijgen. Dat de eerste worden de banden veel smaller, dus veel minder grip, uh, vlakke bodemplaten en veel minder downforce. Ah, we gaan nu alweer de echte stuntpiloten zien hoor. We gaan wel wat glijdertjes meemaken ik, nu. Ik ben benieuwd hoe dat <laughs> verder gaat uh, aflopen.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 Nou ja, vroeger bij mercedes komen, konden dus ze dat ook. Ja, hebben. Dat, dus, nou, dat bedoel ik. Ja, daar waren we ook heel blij mee. Dus als Max nou slim is, dan appt hij daar naar zowel Lendo als Oscar, appt hij heel, veel, heel veel, vaak dat filmpje. Ja, was was in Spanje toch, bij Max Stappen? Spanje? Ja, Max won. Max won, ja, ja. hè. Ja, ja. Klaar. Ja, ja. Oké. Dus, uh, okay. dus dan moet hij heel vaak moet hij even appen naar die twee jongens. <lacht> lijkt me dat leuk. Nou, dankjewel ja. weer, uh, Renault, voor vandaag. La we houden helemaal contact. Zeker, en een hele fijne zaterdagavond. Ja, jullie ook. Oké, okay. hoi hoi. hoi. And to the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 We houden het in de gaten, research. Als ze denken, wat uh, doet hij nou in één keer? Haar, uh, oh, hij wordt uh, wijs. Uh. Oh, nee, Zit ik wat? al een beetje in de buurt, Rob? Zit ja. ik al een nee? beetje in de buurt? Nou, daar hebben we het na de oh. uitzending even over. We gaan het uh, over het dier van de week hebben. Ja, ja even voordat ik over het dier begin. Uh, even een rectificatie. Ik heb gezegd dat uh, de tribute vanavond om oh, half negen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 After the summer rain will power.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 En daarna gaan we bellen met Bart Muller. En hij heeft de nieuwe single Amore Bella Ciao. Dat klinkt behoorlijk Italiaans. Ja, dat is ook behoorlijk. Ik ja. moest <laughs> meteen weer aan die, die serie denken van Bella Ciao. Ja, Bella Ciao. En, oh ja, Bella Bella ja, Ciao een mooi nummer is Ciao, dat. Ciao. He? Ja, heel ja, mooi uh, nummer. Maar. Het is een soort strijderslied, ja, of zo, ja, ja, hè? Ja, ja. Ja, zo, ja, precies. En Harjan gaan we bellen over zijn nieuwe single Atlas. Atlas. Atlas, ja. Oké. Okay. Ja, dat is een oude hè. Ja, heel erg. Uh, ja, bosatlas. Uh. Ja, die hadden we ook nog, ja. Ja, uutje, dat die is hebben we bos ja, Bosatlas. Nee, die, volgens mij hebben we helemaal geen atlas. Nou, wow, nee, nee, nee. Dat ja, zijn uh, nog wel te kopen. Verplicht te boek was dat. Uh, de ja, atlas. Was, uh, op school hadden wij al, inderdaad altijd een, een atlas. Misschien kan je bij de slechte inhalen met nog ja, een atlas uh, kopen. Vast wel. ja. ja. Toch? Zeker weten. Ja. En uh, ja, verzoekplaat ook weer welkom, ja. neem ik aan. Ja, www.zfmartiesten.nl hm. Rechtsboven even op het... Uh, klikken de klik. Ja, even klikken. Verhaaltje invullen en uh, dan komt hij vanzelf hier terecht. Oké, okay, ja, een gedicht of zo, een verhaaltje. Ja, een gedicht mag ook. <laughs> mag ook, uh, ja, voor de Sint. Als, voor de als, de, zin, als zin, ze een zin, gedicht zin, willen vertellen, ja. dan, mag, dan mogen ze ook bellen. De, als ze de, zelf je, willen vertellen. Je het echt dus, oefenen met dus, Sint Ja, en de wortel moeten ze ook achterlaten, of ja, uh, dat niet? Nou ja, dat niet. <laughs> <maar, laughs> <laughs> Misschien is de chocoladeletter. <laughs> <laughs> ja, je weet het niet. <laughs> nou, leuke uitzending zometeen. Ja, uh, morgen, uh, morgen was de toch geloof ik. Ja, morgen ja, is, de is de toch? Ja. Om 11 uur uh, komt hij aan hier in Standvoort. Mooi. Dus de spanning stijgt, Richard. Uh, Gaan die we volgen. Wow. Ja, vroeg naar bed, want we moeten vroeg naar het strand morgen ja. kijken. Ja. Ja. Dus, ja, een beetje vroeg. Uh, maar ja. Ga goed, hè? Een beetje vooraan.